Hallo, amateurs en luisteraars. Hier is voor u kort aan de band, de Radio de Zwarte Kat. Ik vraag ontvangst van de Radio de Rode Hond. Ontvangt u mij? Over. Ja, hallo, Zwarte Kat. Hier is de Rode Hond. U, u komt tegen door. Spreekt u maar? Over. Hallo, hier Radio Rode Hond. Hier is de Zwarte Kat met een bericht voor u. In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. De Zwarte Kat adviseert u voorlopig uit de lucht te gaan. Over. Dank u wel, Zwarte Kat, voor uw waarschuwing. Ik ga de band verladen en kom wederom. Niet retour. Over en sluit hem maar. Het niet laten, er mist op doen we niet. Al noemt men ons piraten, daarom geven wij geen bied. Wij kunnen het niet laten, het is voor ons meer dan een spel. We blijven in de eter praten, daarvoor is keren bij de cel. We blijven in de eter praten, daarvoor is keren bij de cel. Met wat draden en wat lampen, een soldeerboot en wat tin bouwen wij een fijne zender en gaan wij de eter in. Met een plaatje en een praatje zijn we deze urenlang. de overheid wat regenhuisje maken, ons niet bang. Wij kunnen het niet laten.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 We blijven in de Eter praten, daarvoor is keren een de zaal. Als er eentje wordt gegrepen, dan is hij zijn zender kwijt, maar dan halen wij te samen hem weer uit naar de geit. Alle jongens van de Eter zijn het beste beetje voor het draai, hij een nieuwe zender en het feest dat gaat de.